Goedemiddag, dit is het tweede uur van Radio Tour en laten we maar direct naar de koers gaan. Want had Johnny Hogeland nou drie of vijf punten? Johnny nou laten we daar maar eens even mee beginnen. Hij had drie punten, hoor, Veclair vijf punten. En dan gaan we even naar de stand in de bolletjestrui. Dan is uh, TJ van Garderen, staat natuurlijk in die bolletjestrui met uh, vijf punten na de etappe van gisteren. Maar Hogeland heeft inmiddels acht punten verzameld. Want op die eerste klim van vandaag kwam hij als tweede, boven kreeg hij één puntje. Thomas Veclair heeft er zeven op dit moment. Dus uh, virtueel is Johnny Hogeland op dit moment de drager van de bolletjestrui. Maar oe, oe, oe. Daar is echt alles mee gezegd. Want één ding vindt hij niet leuk. Hij vindt klimmen vindt hij geweldig leuk. Maar dalen? Nee, daar houdt hij niet van. In de Ronde van Italië hebben we dat al gezien uh, in die bergetappes. Hij uh, laat dan liever de kop uh, wat verder gaan. Om dan later weer aan te sluiten als het een beetje moeilijk wordt. Als het weer bergop gaat. Maar uh, je ziet hem nu echt letterlijk naar beneden glibberen. En zojuist ging het maar net goed hoor. Eén voet uit de klikpedalen. De linkervoet om toch maar een beetje de balans weer te krijgen. Hij hield de fiets net zodat hij niet uh, tegen... De basaltblokken aan de rechterkant van de weg sloeg. En zo glibbert Johnny Hogeland naar beneden. Want we zijn inmiddels bezig aan die afdaling van die Marie En Sebast, wat zei jij nou net ook alweer over die afdaling? Wat was het er voorheen? Ja. Dat er geen plezierige was, laat ik het in de uitzending maar even wat net te zeggen... dan dat ik het er net doorgaf. Vooral het eerste gedeelte is heel erg link. De weg is smal, het draait en het keert rond de, punten, rond de rotspunten heen van die Marie. Veel onoverzichtelijke bochten, daar ga je een bocht in... en dan heb je geen idee of het een flauwe bocht is... of dat het zo'n lekkere stevige doordraaier is. En daar zal dus Hogeland problemen mee hebben gehad. Nikki Terpstra had het ook niet makkelijk in de afdaling... En zijn achterstand op de koplopers is ook iets gegroeid. Het was 30 seconden op de top, maar nu schijnt het al richting de minuut te lopen... als ik de melding er net allemaal goed heb meegekregen. Maar we zitten dus vol in de afdaling en wij proberen nu over te steken... van Terpstra richting de koplopers. We gaan we op Silverstone kijken. Alonso was de nieuwe leider daar. Wat doet Sebastian Vettel daaraan? Nou, voorlopig heel weinig, want hij zit achter Lewis Hamilton. En al ronde na ronde probeert hij er voorbij te komen, Sebastian Vettel. Terwijl Alonso verder uitloopt op dat duo. Die heeft dan een voorsprong van 10 seconden. Dus gaan we het meemaken dat we eindelijk zijn Ferrari hier op het podium bovenaan gaan krijgen. Want dat is alweer een tijdje geleden. De grote prijs van Korea vorig jaar. Meer dan 10 races in het geval van Fernando Alonso. Ja, die Vettel probeert het links, probeert het rechts, maar hij komt niet voorbij, Lewis Hamilton. En uh, Alonso profiteert erachter dat uh, trio dan uh, Webber op de vierde plaats voor Button, Massa, Perez, uh, Rosberg, Sutil en Petrov. Dan heb ik maar meteen even de top 10 genoemd en Schumacher rijdt op de twaalfde plaats. En Vettel gaat het nu maar op een andere manier proberen. Hij denkt als ik er niet voorbij kom bij Hamilton, dan duik ik de pits in en kies ik misschien voor een andere strategie. Maar het ziet er ineens, ja, en dat is toch wel leuk hier in Silverstone. Goed uit voor Fernando Alonso en Ferrari en dat is goed voor de Formule 1. Le tour chez vous avec l'équipe de Radio Tour de France. Was and, and for someone else but not for me. Love was out to get me. that's the way it seemed. Disappointment I heard a trace Of doubt in my mind We gaan uh, snel naar uh, Gio, Een uh, valpartij, dat ziet er niet goed uit, Gio. Nee, zware valpartij in het peloton. Twee renners van uh, Omega, Pharma, Lotto. In ieder geval niet Philippe Joubert, die herken je natuurlijk uh, makkelijk. Uh, maar, uh, en er ligt ook nog een renner van, ik dacht Astana, die uh, over het randje is gegaan. Oh, het zijn er een paar hoor. 1, 2, 3. Kleuden die ligt daar in ieder geval uh, bij en uh, er zijn een paar renners echt uh, de, de, ja, het bos ingevlogen om het zo maar te zeggen. De mazzel is in ieder geval dat op die plek in ieder geval geen uh, diepe afgrond is maar uh, wel een heel vervelend stukje waarbij de renners gewoon over het randje het bos ingaan. Eens dus even kijken hoor, wat ligt hier allemaal? Hier ligt uh, de renner van Omega Pharma Lotto. Uh, volgens mij, ik zat even te kijken dat het van de broek is die daar uh, zelfs uh, bij zou uh, liggen wordt uh, gemeld. De man met het uh, rug 31 en dan maar eens even kijken. Vino Kurov eh, zien we die eh, ook nog, want eh, de man van Astana die daar overeind geholpen wordt is toevallig net een man met een regenjasje aan. We kunnen niet zien wat daar gebeurt, maar eh, daar staan er drie of vier man bij. Ja, dat moet toch haast wel. Eh, Vino Kurov zijn kleuden in ieder geval eh, die eh, daar ook bij ligt. En Vino Kurov die is daar ook eh, gevallen. Wat een chaos daar in die verschrikkelijke afdaling. Nou, ik zal de woorden van Sebas inderdaad niet herhalen, die die zojuist via de interne lijn in ieder geval eh, riep, maar eh, zo'n afdaling met een K en een T op het eind is het in ieder geval uh, wel. De renners hebben het ondervonden. En jawel hoor, nu zie ik hem in het gezicht. Alexander Vino wordt ondersteund door een begeleider van de ploeg. En een renner van de ploeg wordt overeind geholpen. En ik moet je eerlijk zeggen, ik denk niet dat Vino nog opstapt hoor. Hij mag blij zijn dat hij nog kan staan. Maar die, uh, ja, hij wordt zo wat omhoog gesleept echt door die uh, mannen daar uit uh, dat uh, talut. Vino nou ga er maar vanuit dat die uh, einde koers is zijn uh, rechterbeen. Ja, dat gaat niet goed. Hij kan er niet eens op opstaan hoor. Ze brengen hem in de richting van de dokter. Alexander Vinokourov uit koers. Ga daar maar vanuit. En uh, En Land in ieder geval, uh, maar dat hadden we al gezien en gemeld, die zit op achterstand van de kopgroep, op ruime achterstand zelfs, want die kan daar uh, ook absoluut niet goed naar meneer. Ja hoor, het is Jurgen van den Broek die daar uh, zit. Terwijl er nu een meneer van uh, de organisatie, een van de juryleden, vindt dat de camera daar weg moet. Ja, sorry, maar je moet toch even laten zien welke renners er allemaal betrokken zijn bij die vuilpartij. Maar ook Jurgen van den Broek lijkt me, einde verhaal, zit daar gewoon rechtop gelukkig, dan op het midden van de weg. Maar dat ziet er absoluut niet goed uit. Misschien nog eventjes naar Sebastian, waar zit jij? Wij zitten, achter, uh, wij zitten achter Johnny Hogeland. Wij zitten achter Johnny Hogeland op dit moment. En wij zijn uh, bijna beneden. En daar uh, probeert Hogeland natuurlijk terug te komen. Bij zijn voormalige medevluchters. Maar dat lukt hem nog niet echt. Want die zie ik links alweer omhoog rijden. En dat verschil, Gio, is toch zeker 30 seconden. 30 seconden. En uh, volgens mij, David Mille, die ligt daar ook nog uh, aan de kant van de weg. Uh, de, een van de mensen daar aan de kant probeert in ieder geval de helm even af te doen. Uh, Mille die. Uh, hij ligt er ook niet echt. Ja, hij beweegt gelukkig wel. Hij komt nu zelfs overeind. Maar die ziet er toch ook niet goed uit hoor. Nee, Van der Broek, Fino of David Miller. Nou noem het maar op. Ja, Robert K. Ja, van der Broek maakt echt zo'n gebazen: Van jongens, wat is hier toch allemaal aan de hand. Wat is dit toch voor een koers. Wat gebeurt hier toch allemaal. Wat een ellende allemaal hier in deze koers. Kleuden, Van der Broek, Fino Koerof en Miller dus zwaar gevallen. En niet meer, op verrast dat je keer op keer. Zoals wonderen doen. Als een donkere wolk overwaait aan zoen. Het stroomt en het gaat op en meer Als een wilde rivier naar een zee, naar zijn doel. Mooie beelden en woorden, maken jij het gevoel dat je stuur. The stuff Silver name De stroom. Ja, een enorme volpartij met als voornaamste slachtoffers Jurgen van den Broek, Alexander Winokrof, David Miller. Heb jij nog zicht op de ravage of volgens het nee, weer de koploper? Niet meer. Ik weet in ieder geval dat er uh, ongeveer de hele Astana-ploeg rond Vino uh, Kurov stond en natuurlijk ook uh, bij uh, Andreas uh, Kleuden uh, die natuurlijk uh, niet voor Astana rijdt, maar uh, in ieder geval uh, iedereen die stond daar zo'n beetje bij. Maar uh, ze zijn inmiddels wel weer op de fiets gestapt, want uh, er wordt zojuist officieel gemeld uh, dat Vino uh, Kurov uh, niet meer zijn weg vervolgt, dat hij uh, eruit gaat. Terwijl ik nog steeds nu kijk naar uh, Jurgen van der Broek die dan weer aan de kant van de weg staat bij zijn ploegleiders. Ja, en nu stapt hij definitief van de fiets af. Ja, ik dacht dat hij nog even weer verder wilde rijden. Maar dat moet je gewoon op een gegeven moment niet meer doen... als je zo zwaar gevallen bent. Want dat hebben we toch wel gezien aan die Mauricio Soler, die Columbiaan... die in de ronde van Zwitserland zo hard gevallen is. Hij werd weer op de fiets gezet. En twee kilometer verderop donderde hij gewoon weer om. Reed hij ook weer het publiek in. En uiteindelijk blijkt hij echt zwaar hersenletsel te hebben opgelopen. En ik geloof dat er in het peloton weer een soort... Overeenkomst is van jongens, we rijden even niet meer verder. Het zijn natuurlijk weer de mannen van de ploeg van uh, Andy Schrek uh, die daar uh, de, de zaak uh, lam leggen. Fabian Cancellara praat even met Thor Husshoff. We zien Philippe Gilbert en zijn gele trui erbij zitten. En dan uh, lijkt het erop alsof ze tegen elkaar zeggen van... jongens, wij gaan geen risico meer nemen. En we wachten even totdat de mannen die bij die valpartij zijn betrokken geweest... totdat die kunnen terugkomen, voor zover ze kunnen terugkomen. Want Jurgen van der Broek gaat er maar vanuit. Die stapt af, dat zag er echt niet goed uit. Fino Korov opgegeven en van David Miller geen nieuws en Andreas Kleuden ook niet. Maar wel nieuws van Johnny Hooglandse die keert langzaam maar zeker terug bij de koplopers. En dan zie ik daar in de vette uh, Verclay nog rijden. En ik zie Fletcha rijden. En ik zie het oranje van Luis Leon Sanchez rijden. Waar is Sandy die Ah, die zit daar links. Ja, die zit er ook nog bij. Ik dacht even dat misschien Kaza was weggereden bij die koplopers. Maar die zit daar wel degelijk ook nog bij. De vierman vooruit. En die gaan zo dadelijk dus weer gezelschap krijgen van Johnny Hogeland. Als die dat laatste gaatje weet overbruggen. Het is nog een seconde op. Of Dat heeft hij te overbruggen naar die andere rennestoer. In de beklimming inmiddels van de Col du Pertu. 4,5 kilometer ongeveer is die lang. En de voorsprong neemt alleen maar toe. 5,45. Omdat dus hier achter GIO er even geen sprake meer is van een hele harde koers. Nee hoor, 6 minuten en 1. Het loopt echt. Terwijl je erover praat, loopt het weer 20 seconden op. Het peloton staat bijna stil. En ik kan de officiële opgave nu bevestigen van Alexander Vinokourov. en van Jurgen van den zijn... ...zijn weer twee belangrijke renners kwijt. Dan naar het circuit op Silverstone. Voor de Formule 1, Sebastian Vettel moet, de, moet de hard verwerken, Ronald. Ja, en uh, Alonso, die wacht niet op hem. Ik heb nog nooit iemand in de Formule 1 gezien die op een andere coureur wacht. Dan geven ze gewoon gas als uh, iemand een probleem heeft. En problemen waren er voor Jensen Button bij zijn pitstop. Hij uh, lag op de vijfde plaats op dat moment. Hij komt er binnen... Ja, dan gaat die auto weg. En dan ziet de monteur ineens van. Hé, hey, ik heb nog een wieldop. En bleek dus rechts voor die wieldop te ontbreken. En dus stopte maar bij het, uitloop, of het uitrijden van de pits. Want dan zou hij een paar honderd meter verder waarschijnlijk zijn rechtervoorwiel voorwiel verloren zijn. Alonso heeft inmiddels een gat van 14 seconden op Sebastian Vettel. Iedereen is inmiddels vooraan drie keer binnen geweest. Loewels Hamilton op de derde plaats. die moet toch wel in spiegels gaan kijken hoor. Want Mark Webber komt eraan. Die wil het podium graag op. En dan Felipe Massa eenzaam en alleen op de vijfde plaats zullen we een beetje zeggen. Schumacher. Ja, dat moet ik dan toch wel weer zeggen. Die heeft zich in ieder geval weer de top 10 binnengereden. Keurig op de negende plaats. Ondanks al die tegenslag. Maar dit zou wel eens een, een hele mooie dag voor het team van Ferrari kunnen geworden. Die, dus toch een beetje als de winnaar uit die, dat hele gedoe rond die geblazen diffuser. Dat zijn uitlaatgassen die gebruikt worden om de neerwaartse druk van de auto eigenlijk een beetje groter te maken. Dat mag niet meer van de FIA. Tenminste als de auto afremt, ja dan komen er geen uitlaatgassen vrij in de Fiat, maar bij deze motoren wel. Nou, dat is een streep doorgezet en uh, de winnaar daarvan van de hele oorlog lijkt nu een beetje Ferrari te zijn die daar toch het beste mee omgaan. En dat zou dus uh, een mooie score voor Alonso kunnen gaan opleveren hier in Silverstone. Maar het blijft een technische sport en we moeten nog acht van de 52 rondjes. La chronique du tour. Gerben Kastens en de schouders van Eddy Peelman, halverwege de jaren 70. Ja, er was een etappe in de Tour de France. Ik zeg tegen Eddy, we moeten morgen hetzelfde doen wat ik altijd met Leo Duinem in de zes dagen deed. Als uh, ik dus uh, een afvalwedstrijd gewonnen had, dan stond Leo klaar en sprong op zijn, op zijn nek over zijn schouders en een rekeningronde. En oké, okay, dat doen we, zegt Peelman. Dan zeg maar dan moeten we het wel vandaag doen, want morgen ben ik naar huis. Dat was een zware... Nog een uh, mooie etappe, maar dacht erop uh, was het uh, heel zwaar. Oké, okay, zo gezegd, zo gedaan. Ik zeg tegen de ploeggenoot, pak jij mijn fiets? En dat was uh, René Dille van de Citanen toen. Oké, okay, die pakt mijn fiets en ik spring op de schouders van Peelman. Ik was heel lenig, ik pam erop. En zo hebben we geloof ik meer dan een half uur door de peloton heen gereden. Nou, het was een etappe en iedereen heeft ervan genoten, alleen. Ja, onze vriend uh, Levitan die kwam dan en zegt Arrête, le connerie Carstens, parce que c'est pas normal dans toute de France. Uh, ik zeg, ja, yeah, tout le monde, le Carstens, c'est vraiment spectaculé, En uh, nou ja, en toen ben ik er weer van afgegaan. Maar ja, ik heb de foto's, uh, heb ik er allemaal nog van. En uh, ook natuurlijk op die dag s'avonds zien we de tv. Nou, het was alleen maar die beelden van ons. Niet dat ik er speciaal voor de publiciteit gedaan had. Want ik deed altijd dingen gewoon spontaan om te lachen. En Peelman was zo sterk dat hij zo met mij door kon rijden. Dus ja, en iedereen heeft ervan genoten. Dus het was, was grandioos. Een peloton stilleggen. Ja, dat heb ik ook een keer gedaan. Uh, Kneteman die had toevallig een telefoon bij zich. Dat wil zeggen, we hadden bijvoorbeeld Schuiter vroeger. Die, die ging demareren. En dat noemen we het, met de telefoon demareren. Die ging dan zijn riempjes aantrekken. Dan kwam er dan als peloton. Ja, die kon natuurlijk niet wegkomen. Demereren is gaan en nooit meer een man aan het wiel en altijd wegwezen. Toen dus zei ik: Kneet, pak die telefoon. Ja, toen zei ik: Pak die telefoon. Maar ze reden op een gegeven moment zo hard, 60, 65 in het uur. Dus ik zei: ik zeg, dat is niet normaal. Ik zou Zal ik even een peloton stilleggen? En ik zei: Oké, okay. ik demereer weg. Ik was weg met die telefoon. Ik liet de telefoon zien dat je dus uh, moet demereren niet met de telefoon maar gaan. En ik had 200 meter, en ik stopte. Ik heb de hele peloton stil gehad. De hele dag hebben ze niet meer gereden. Ik vind altijd, als je demaneert, moet je zorgen dat je weg bent. Maar niet demoneeren voor Jan Lul. Ja, dus een keer met die ding, uh, ja Die, die plastic dingen, die rood-witte pilaren, zeg maar... die dan op de weg zitten en kwamen door Zwies, geloof ik. En dan zegt Poepoe... Uh, in de rij kan je het peloton niet stilleggen, dus ik demereer, ik pak, weer zo, ik pak niet zo'n bewegwijzer dit keer, maar ik ga ervoor liggen, weet je niet, dat het hele peloton weer helemaal stil stond, maar ik heb ook in het verleden ook zo'n bewegwijzer in gewoon om hoofd gezet, maar die dingen zijn zwaar, ja dan is het altijd gieren, lachen en brullen, hè, want dat is mijn leven altijd geweest. it. Hou lang van Ace. Uh, het is een slijtage-slag die negende etappe. Maar uh, de kopgroep met Hogerland gaat wel goed, hè, Gio. Ja, die gaan heel goed en die krijgen nu min of meer vrijgeleide van het peloton. Philippe Gilbert, die zich in zijn groene trui min of meer toch opwierp als de leider in het peloton. Sprak even met Thor Husshofft en Fabian Cancelara. En heeft het peloton min of meer geneutraliseerd. Het lijkt een klein beetje op die etappe van vorig jaar naar Spa. Toen Cancellara de hele zaak platlegde omdat de broertjes slekken gevallen waren. En nu is het dus even kijken hoor. Want we gaan nu even kijken naar de sprint Johnny Hogeland die opnieuw gaat sprinten op de punten. En nu klopt hij wel Verclair hoor. Johnny Hogeland als eerste bovenop deze kol. En dan pakt hij meteen vijf puntjes mee. Verclair pakt er drie. En dan verstevigt Hogeland zijn uh, trui. Zijn uh, bolletjes trui. En ik denk eerlijk gezegd er zou wel eens een akkoordje gesloten kunnen zijn tussen deze mannen. Want als die kopgroep echt met een flinke voorsprong straks aankomt in saint flour en dan ziet het wel naar uit omdat het peloton toch min of meer een baaldag uh, heeft uh, genomen. Dan zou het wel eens zomaar kunnen zijn dat Thomas Verclair zich vanavond in de gele trui mag hijsen. Want hij is de beste geklasseerde. Staat op 1 minuut en 29 seconden van Thor En dan lijkt het een klein beetje weer op die Tour van 2004 toen hij zo verrassend de gele trui pakte en hem nog verrassender, nog heel lang volhield. Ze zijn nu weer begonnen aan de afdaling van de Col de Pertu. Want die hebben we dan zojuist gehad, toch? De stijlste col van uh, dit, uh, deze etappe, gemiddelde van 7,9% ook een col van de tweede categorie, waarin Hogerland dus goede zaken doet. Het peloton daar gaat het heel rustig en het zou ook wel eens een Hele gunstige ontwikkeling kunnen zijn. voor onze hoop. Onze uh, hoop op het uh, klassement. Robert Geesink, die gisteren zo'n slechte dag had. die zo gedemotiveerd was dat hij bijna dacht aan afstappen. maar het uh, uiteindelijk niet gedaan heeft. maar uh, die nu toch uh, in een rustig rijdend peloton. in elk geval de dag moet zien te overleven. en dan morgen de rustdag. en dan zien we vanaf overmorgen. zien we wel weer verder. misschien is hij dan toch wel weer hersteld van die zware val van een paar dagen geleden. 7 minuten en 28 seconden is de voorsprong van de kopgroep. En geloof mij, die voorsprong wordt alleen maar groter en groter. 90,6 kilometer te rijden. Ben jij inmiddels over de top, Sebastian? Ja, ja, ja. wij zitten achter uh, Luis Leon Sanchez en Sandy Kaza Die uh, niet mee sprinten uh, bovenop de top van die Pertu. Het was een venijnige aanval hoor van Hogeland. Op een gegeven moment ging hij met zijn handen onder in de beugel rijden. Ja, dan weet je eigenlijk al wat gaat komen. Hij deed zelfs even zijn achterrem open. Dat, uh, dat uh, uh, kun je heel makkelijk doen. Met zo'n scharniertje dat daar zit. Zodat je zeker weet dat dat wiel niet helemaal aanloopt. Want met uh, die regen, dan komt er toch een hoop troep van die remblokjes op uh, de velg te zitten. En toen ging die nou ja, Veuclair ging dus wel mee. Maar slaagde het dus niet in om Hoogeland nog te passeren. En Fletcher probeerde daar nog naartoe te rijden. Maar die was echt veel te laat met zijn reactie. En nu denderen we dus weer naar beneden. Maar in ieder geval het eerste deel van deze afdaling loopt een stuk fijner. Al is de weg wel wat smaller dan de vorige afdaling. Gesproken werd er zeker in de klim van de Pertu deze vijf vooraan. Die weten natuurlijk ook wat hierachter is gebeurd. Dat het peloton met de handrem erop nu rijdt. En er werd vooral Spaans gesproken tussen Luis Leon Sanchez tegen voor de Rabobank en Juan Antonio Fletcha oud-Rabobank. Dus ik ben benieuwd wat daar besproken is. Sanchez trouwens met lichte achterstand nu op Kazaar. Dan weer een klein gaatje naar Juan Antonio Fletcha En dan zie ik zelfs Hogeland en Thomas Vecler eventjes niet. Maar die zullen daar een paar honderd meter voor rijden. For all heard you Dave Barnes was dat met Little Lies. Ze zijn er bijna op Silverstone. Kan bij Ferrari weer eens de vlag uit, Ronald van Dam? Ja, zeker hoor. Een seconde of 19 heeft Alonso voorsprong op Sebastian Vettel. Wat is het mooi. Vettel en Webber zijn aan het knokken voor die tweede plaats. Webber vorig jaar de winnaar van deze Grand Prix. Toen enigszins gefrustreerd over de boordradio Het Niet slecht hè, voor een tweede rijder binnen een team. Want hij speelde toch altijd de tweede viool achter Sebastian Vettel. Zo had hij het gevoel. En dat doet hij trouwens dit seizoen weer. En dat zou wel eens heel psychologisch kunnen zijn natuurlijk. Als je nog even voor Vettel weet te eindigen ...voor de tweede helft van het seizoen. Maar hij is er nog niet voorbij. Ze knokken tot en met de laatste meters. Daarvoor dus Alonso, die eindelijk weer eens een zegen gaat pakken voor Ferrari. Dat zal de Scuderia echt moed geven, ook voor het tweede gedeelte van het seizoen. Nu ook dus die diffusers zijn verboden en Ferrari daar gaar bij lijkt te spinnen op deze manier. Maar het gaat nog eventjes Vettel en Webber. Daar kijken we naar. In de laatste bocht hier op dat schitterende circuit van Silverstone. Met Baggots en Maggots. Twee van die magische bochten. En Webber, hij gaat maar gewoon door. Hij wil Vettel die tweede plaats niet cadeau krijgen geven. Maar hij zit er nog steeds achter. Hij probeert uit de 10 te komen. Alonso dus op weg naar de overwinning. Met een gat van 20 seconden op Vettel en Webber. Hamilton daarachter op de vierde plaats. Massa vijfde. En Rosberg gaat dan zometeen zesde worden. We wachten dus op de binnenkomst van de man die de race gaat winnen. En dat is Fernando Alonso. Nog even. We hebben dat gevecht met Vettel en Webber. Nog altijd Vettel, de koploper in het kampioenschap voor Mark Webber. Hij is er nog steeds niet voorbij, maar Webber, daar komt hij weer. Kruipt erachter, gaat nog een keer proberen die vleugel te gebruiken. Radio 1, het NOS Journaal. En, oh, met Job Boot. In Afghanistan zijn alle Nederlandse militairen en agenten aangekomen... voor de politietrainingsmissie in Kunduz. Vandaag kwamen de laatste militairen aan, heeft het ministerie van Defensie bekendgemaakt...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 En een treinongeluk in het noorden van India heeft dan zeker 30 mensen het leven gekost. Ongeveer 100 mensen raakten gewond. De trein ontspoorde in de deelstaat Uttar Pradesh. Een rijtuig raakte los en andere rijtuigen schoven in elkaar. Reddingswerkers zijn nog bezig mensen uit de treinstellen te bevrijden. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws awb verkeersinformatie Er staat in totaal 20 kilometer file. De meeste files worden veroorzaakt door ongelukken of wegwerkzaamheden. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn staat voor Barneveld... 3 kilometer na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Op de ring van Amsterdam, de A10 West richting Den Haag voor Westpoort... 2 kilometer na een aanrijding. De rechterrijstrook is daar dicht. Op de A9, Den Helder richting Amstelveen, staat voor Akersloot... 5 kilometer file. Daar stond een bus met pech, maar de rijstroken zijn weer vrij. En de N57, Middelburg Oudorp is in beide richtingen dicht tussen Serooskerken en Renesse. Dat komt er een ongeluk en het verkeer wordt daar omgeleid. Radio Tour de France. NOS Radio 1. Ja, vlak voor de finish. Ging er iets mis met de verbinding. Ja. Ronald van Dam. Ga je gang nemen. Het is net de Formule 1 waar oh. er technisch ook wel eens iets uh, misgaat. Maar het doet voor de Alonso helemaal uh, ne nergens iets aan af voor. Want die heeft die Grand Prix van Engeland op schitterende wijze binnengehaald. En dit had Ferrari echt nodig om er nog iets van te maken in 2011. Een hele mooie overwinning voor de Alonso. Sebastian Vettel legt beslag op de tweede plaats. Heeft dus Webber toch achter zich weten te houden. En doet natuurlijk weer hele goede zaken in het wereldkampioenschap. En Lewis Hamilton, echt, hij moest er voor knokken tot de laatste meters. Want Massa kwam enorm sterk opzetten. Maar hij houdt die vierde plaats. En Massa wordt dan vijfde voor de Rosberg. De Fin van. Of ja, Duitser is die eigenlijk. Fin van de geboorte. Maar hij heeft een Duitse moeder en hij rijdt voor het team van Mercedes. Perez, goed gedaan hoor. Met een sauber op de zevende plaats voor Nick Heidveld. Schumacher toch nog in de punten. Krijgt er twee voor die negende plaats. En Jaime Alguersuari, de Spanjaard van Toro Rosso, wordt uiteindelijk tiende. Ja, Vettel, hij wint eens een keertje niets, Maar voor het kampioenschap uh, doet hij toch weer gewoon hele goede zaken. Door er 18 punten bij te scoren. Hij staat nu op 204 punten. En heeft er al 80 meer dan de nummer twee in het kampioenschap. En dat is nu Mark Warris. een teamgenoot van Red Bull Racing. Hamilton uh, die, uh, had er 109 nu met die 12. Button stond op 109, die krijgt er niks bij. En die hebben Alonso voorbij zien komen, want die gaat naar 112... en heeft nu de derde plaats in het kampioenschap. Bij de constructeurs, want dat is ook niet onbelangrijk, Red Bull Racing op 328 punten. En dat zijn er 110 meer dan het team van McLaren en Mercedes. Dus geen Vettel die vandaag wint. Wel Alonso, een schitterende Grand Prix om naar te kijken. Maar de koploop in het kampioenschap, dat blijft toch wel gewoon Sebastian Vettel. De Radio 1 Tour Top 100, nummer 65.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 Quand heure et mes vingt ans avaient su t'émouvoir je te couvrais de fleurs mais quant à mon firmament j'ai vu des nuages noirs j'ai senti la froideur mes rires et mes larmes la pluie et le soleil c'est toi qui les régis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 Je trouve ma patrie dans tes bras. Je suis bien. Le droit d'être triste, quand parfois j'ai cœur gros, je te laisse sacrifier. Mais devant toi j'existe, je gagne le gros lot, je me sens sublimé. Mijn Ja, het uh, ging een beetje vanzelf. Heel hard over deze Franstalige versie heen. Het is tijd, de hoogste tijd van uh, Hazes. Maar u hoorde thuis gelukkig gewoon uh, Adamo met Semma Mavi. Ja, Guillaume, nog steeds een grote voorsprong voor uh, Johnny Hogerland en zijn medevluchters. Ja, het is nog wel degelijk een grote voorsprong. Terwijl André Grijpel nu aan de achterkant van het peloton om hulp vraagt. Maar het tempo is inmiddels weer omhoog te gaan. En het breekt in het peloton. Want ik zie daar gewoon twee. Ja, toch een soort van waaiers. ...over de weg heen slingeren twee delen van het peloton op een brede vlakke weg... ...waarbij met name de mannen van Radio Shack daar in het tweede gedeelte lijken te zitten. Leipheimer zit daar misschien bij, Andreas Kleuden, de man die zojuist ook flink gevallen is... ...maar inmiddels alweer aangesloten had bij het peloton. En dan ben ik toch ook heel benieuwd of er nog andere mensenrenners in dat tweede deel zitten. Ja, en dan denk ik toch meteen aan Robert Geesik. En eerlijk gezegd geloof ik dat hij daar zo'n beetje net iets voorbij het midden zit... Maar ik ik durf het allemaal niet te bevestigen hoor, want ik zie verder daar geen Rabo-renners bij zitten. En het lijkt me toch sterk dat Geesink helemaal alleen gelaten zou worden door zijn ploegmaats. Laurent Stendam, die zie ik wel voor in het peloton zitten. Tempo weer omhoog gegooid. Eerst waren het de mannen van Garmin, de mannen van Thor Hushoft, die die tempo weer flink opschroefden. Want die denken natuurlijk, ja, leuk allemaal, dat lamleggen van de koers. Maar als daar die Thomas Veuclair dan uiteindelijk met de gele trui van doorgaat, dat vinden we misschien wat minder fraai... Dus vandaar dat die tempo hebben opgevoerd om die gele trui van Thor te verdedigen. En nu zijn het weer de mannen van Omega Van Lotto. De ploeg van Jurgen van der Broek. Van der Broek dus opgegeven. We krijgen in ieder geval doordat hij een sleutelbeenbreuk heeft. Maar hij werd ook behandeld aan een hoofdwond. En dan is het altijd maar hopen dat het allemaal niet te ernstig is voor de Belgische nou ja, man. Op wie iedereen in België zijn klassementshoop gevestigd had. Hij heeft in ieder geval opgegeven. En we kregen zojuist ook de opgave van Frederik. Erik Willems, ploeggenoot van Jurgen van den Broek. Ook die lag bij die valpartij op het asfalt. En David Zebriski. En dat is dan weer een ploeggenoot van David Miller. Die ook gevallen was, maar die zit gewoon weer op de fiets. Komt dat door? Die zit ook gewoon op de fiets. Die heeft deze val in ieder geval goed doorstaan. Hij heeft er niet bij gelegen. Net als Samuel Sanchez die naast hem rijdt. Maar wat is het? Een slagveld geweest in het peloton. En je zou het bijna vergeten: die vijf koplopers, die Nederlander, Johnny Hogeland. Ja, hij doet nog steeds gewoon mee. Hij zit er uitstekend bij. Weer, uh, weer, moet ik zeggen, op de Col de Serre. Hè? Want hij lag er uh, even achter. Dat gebeurde op dat hele brede stuk na de afdaling van de Pertu. Op die hele brede weg. Dus daar reed Johnny Hogeland uh, lek, lekker achterband. Duurde best eventjes voordat hij een uh, nieuw wiel had. Maar hij kon vrij makkelijk terugkeren. Ook omdat uh, Luis Leon Sanchez bezig was met een verkleedpartij. Die deed even een shirtje uit. Zijn uh, uh, sweatshirtje daaronder ging uit. Kwam een ander voor in de plaats. Jacky weer aan. En daardoor kon Hogeland vrij makkelijk terugkeren. We rijden nu trouwens vrijwel naast de ploegleider van Johnny Hogeland, Naast Michel Cornelis. Wellicht dat we wellicht het weer even naast kunnen gaan rijden. Michel, hoe gaat het met Johnny in de kopgroep? Ja, het gaat heel goed. Dan. We zijn net in het probleem oh. met de afdaling in de regen. Dat is dus in de ik heb het idee dat we Michel niet goed horen. Misschien dat we ze dat in de wagen even kunnen zeggen. De microfoon staat aan. Kijk even naar de plug hierachter die ik erin moet steken. Ja, die zit er goed in. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Uh, hoe gaat het met Johnny, was de vraag? Nee, nee, de microfoon werkt niet. Maar Michel Cornelissen vertelt dat hij uh, goede benen heeft in ieder geval. En uh, nou, hij heeft natuurlijk de puntjes gepakt voor uh, de bergtrui. Dus we gaan eens eventjes afwachten. Wij gaan de microfoon even maken Michel en komen we dan uh, straks nog wel even bij je terug. Ja, Johnny Hoogland rijdt gewoon virtueel weer in de trui. Het Nederlands Davis Cup team heeft de wedstrijd tegen Zuid-Afrika verloren. Robin Haase moest vanmorgen winnen van Kevin Anderson... om Nederland nog een kans te geven... om weer terug te keren naar de wereldgroep. Want daar gaat het uiteindelijk allemaal om. En helaas verloor Haase. Hij is nu aan de telefoon. Goedemiddag. Goedemiddag. Hi. Het was een, het was een zware opgave, denk ik, om, om Anderson te verslaan. Waar, waar ging het mis, Robin? Uh, nou ja, sowieso een uh, goede speler. Hij, uh, hij serveert ontzettend goed. En uh, hier op de hoogte uh, is dat alleen maar uh, nog lastiger om te reteneren. Ja. En uh, uiteindelijk, in uh, het begin, uh, viel alles een beetje zijn kant op. En uh, toen in de tweede set draaide ik het om en uh, stond ik zelfs uh, een uh, break voor in de derde. Alleen uh, toen draaide het momentum weer. En uh, daarna kon ik eigenlijk niet meer mijn spel spelen dat wat ik nodig had om van hem te winnen. Nee. Uh, waar, waar lag de sleutel, denk je, voor, uh, voor het verloren duel uiteindelijk? Lag dat, lag dat in het dubbel? Nou ja, zo'n dubbel is natuurlijk een hele belangrijke wedstrijd. Zeker als je zo'n uh, speler hebt van, uh, uh, die, uh, die echt heel goed singelt. En uh, uiteindelijk uh, de sleutel was uh, dat we inderdaad die Anderson uh, dit weekend geen één keer hebben verslaan. En, uh, en dat is natuurlijk heel erg jammer, maar... Uh, ja, het, uh, het was niet anders. Nou ja, nou goed, het is natuurlijk ook een hele goede speler. Ik bedoel, misschien kennen we hem hier in Nederland niet zo goed, maar jullie natuurlijk wel. En hij staat nummer 35, is hij hè, van de wereld? Ja, zoiets. In ieder geval rond die rond, rond die ranking staat hij. En uh, hij heeft een afgelopen anderhalf, twee jaar heeft hij uh, ontzettende, uh, ontzettende vorderingen gemaakt. En uh, ja, hij is met zijn 2 meter drie een van de lang, langere spelers. En uh, ja, met zo'n lengte kan je natuurlijk hartstikke goed serveren. En als je dan ook nog eens op hoogte hier speelt. Dan, uh, dan heb je natuurlijk een heel erg uh, groot voordeel. Ja, hadden jullie wel de verwachting uh, Zuid-Afrika te kunnen verslaan? Ik snap dat je dat graag wil, ja, nou ja, maar... Wij, wij, wij, wij gingen hier naartoe om uh, met verwachting natuurlijk dat we winnen. Want uh, wij hebben uh, zelf ook een, uh, een goed team. En, uh, en uh, het is jammer dat, uh, uh, dat we uiteindelijk niet hebben kunnen winnen. En, uh, en hopelijk uh, kunnen we volgend jaar wel die stap richting uh, de wereld goed maken. Ja, want is, is het frustrerend, denk je, om volgend jaar weer in die Europese zone ja. te moeten spelen? Nee hoor, dit is, uh, dit is al twee, drie jaar dat we nu uh, uh, een, een beetje tussenin zitten en, uh, in, in deze zone. En dit zijn uh, ontzettend grote en uh, goede landen. En uh, in Zwitserland uh, met een uh, verdere Van Vinka, die spelen nu ook in deze zone. Dus, uh, dus het is uh, absoluut niet, uh, niet een schande om hierin te staan. Ja, je blijft wel meedoen hè, want het is wel mooi hè, Davis Cup Tennis toch? Ja, nee, Davis e Ik Cup is absoluut uh, een hele leuke ervaring en uh, een hele leuke competitie. En, uh, en tennis is een individuele sport. En als je dan uh, als teamverband uh, iets kan neerzetten, dat is natuurlijk heel erg leuk. Ja, dankjewel Robin Haasen, voor je snelle reactie dat. vanuit Zuid-Afrika. We gaan weer eens even bij de koers kijken. Bij onder andere Johnny Hogerland en Veukler, uh, Gio. Johnny Hogeland en uh, Thomas Veuclair. Die, uh, even kijken hoor. Uh, inmiddels nog steeds 6 minuten en 36 seconden voorsprong hebben. En het goede nieuws is dat Hogeland zojuist weer de volle winst pakte. Op het klimmetje van de derde categorie. De Col de Serre die we hebben gehad. Want hij won het sprintje bergop voor Thomas Dat Betekent dat hij drie punten aan zijn totaal mag toevoegen. En uh, dat uh, twee punten waren er trouwens. En dat uh, Verklair er eentje aan een, zijn uh, totaal mocht uh, toevoegen. Betekent dat Hoogland inmiddels op 15 punten staat in de strijd op de bolletjestrui. Verklair op 11 punten. En TJ van nu nog dragen van de bolletjestrui. Maar hij rijdt in het peloton. Daar zien we hem trouwens uh, in het midden van de peloton rijden. Die uh, blijft gewoon op vijf punten steken. Die doet verder niet mee. In het peloton gaat het weer relatief rustig aan nadat het net heel even leek te ontploffen. Omdat uh, er twee peloton uh, Pelotons op gang kwamen. Rob Ruig zagen we wel weer vooraan in dat eerste peloton zitten. Net als Laurence Dam en Carlos Barredo. Maar voorlopig is alles weer bij elkaar. Het is wel een heel langgerekt peloton. met nog 79 kilometer te koersen. En de voorsprong van de koplopers is teruggelopen tot 6 minuten en 34 seconden. Oh la la. Passez vos vacances à l'écoute de Radio Tour de France. the band. Met Riviera Life. Vu de ma fenêtre, des bâtiments. Vas-y, viens chez moi, on regardera par la fenêtre. Tu comprendras pourquoi je rigole, pourquoi je crains, pourquoi je Een inzichtkaart uit de tour van Jeroen Willard. Bonjour Jeroen. Ah bonjour. <laughs> Jij ja, ontmoet ook veel mensen onderweg, hè? Ja, uh, uh, volgers uh, ja. bijvoorbeeld. Ik sta hier op het, uh, uh, het Mediapark. Uh, Stel, volgers gewoon te Jeu de Boele. Alsof er niks aan de hand is. Het enige wat hier valt zijn metalen ballen. Maar eh, gisteravond, ja, dat hoort op de kaart, wat je allemaal niet meemaakt ver buiten het mediacircus, is een andere mediacircus. In Hotel de la Paix in Saint-Nectaire, waar ik zit, eh, van een Nederlands eigenaar, eh, kwam gisteren een Belgische TV-ploeg eh, even langs. Want ze waren weggeregend van hun uh, gekozen locatie in Bes. Karel van Nieuwkerk met zijn Vive le Velo show. Uh, Martin Brevaard van uh, Hotel La Paix die had nog wel een zaaltje. Zijn hele eetzaal werd leeggeruimd en daar zat. Dan de avondshow, de variant van de avondetappe van Marts Meets. Voor uh, mijn ogen en voor de Nederlandse gasten met een aantal Vlamingen. Te kijken naar Karel met zijn gasten Joop Plankaart, de oud-sprinter. En Rick Samei, meer dan twee meter lange beste oud-Belgische basketballer. Nou ja, en dan maar weer onderweg. maken we ook veel mee. Bijvoorbeeld even een koffietje drinken. Hé, lekker... Naar Auberge des pêcheurs waar, uh, de pêcheurs, waar de hettekoppen aan de muur hangen al heel lang. vlak bij de Cantal, de grootste vulkaan van Europa. Twee miljoen jaar geleden was hij uh, op zijn best. Sindsdien geërodeerd door allerlei stromen en regen en, en, en weer en wind. En dan in zijn vloer. Zijn vloer op een mooie hoogte gebouwd. En weet je wat voor een cultuur ze daar hadden in de middeleeuwen? Nee? Nonnen sloten zich op in een soort kluizen. kennen dat wel uit onze eigen Nederlandse midde middeleeuwen... zuster Bertken in Utrecht. En in het geval van de nonnen van Vloer ging het erom in een isolement te bidden tegen het kwaad en de pest. Je zou willen dat er in Vloer ook een aantal van die vrouwen... tegen al die valpartijen bezig zouden zijn. Heel vroom. Ja, dat heeft niet geholpen in ieder geval. Misschien hebben ze het wel gedaan, maar... Het werkt niet. Ja, er, er zijn nog wel een paar van die kluizen bewaard. Die kun je hier bekijken. Eh, onderdeel van eh, het totaal van de cultuur van zijn eh, vloer. Want pas geleden in juni hebben we hier het festival de Haute Terre gehad. Eh, zeg maar het Hoogland festival. Wat eh, dus heel erg in het teken staat van het cultureel erfgoed van het massief centraal. Dat eh, vulkanengebied met ook gasten uit andere landen. Met hoge bergen. Met ook een soort van isolement. Zo is bijvoorbeeld uh, Kosika hier een keer over de vloer geweest, met allerlei cultuur van dat eiland. Ik denk, één ding zeker is, in zijn vloer zal Nederlandse kunst geen rol spelen op deze hoogte. En wat op de kaart ook hoort, Jeroen, het weer, heb je zo'n zonnetje? Ja, zonnetje, maar dat is dan ook het enige, met al die donder en, en bliksem in het peloton, en uh, misschien nog een tip voor vanavond. Michel Delpech hier, gratis, om half tien in zijn vloer. En ik denk aan die Nederlander die ik hier in 1999 eens een keer heb geïnterviewd... omdat hij ook zo lang in een koproep heeft gezeten. Hij doet er lang niet meer mee, maar het is toch een gouden gozer. <laughs> uh, Mark Lots, aan jou de groeten, uit zijn ja. vloer. Dank je wel, Jeroen. A demain. À demain. En gaan we vlak voor Vieren nog even in de koers kijken. We gaan naar Gio Lippens. Ja, we kijken nog even naar het peloton dat toch tempo maakt. Het zijn vooral de mannen van Omega Pharma Lotto. De onthoofde Belgische ploeg dus, die geen klassementsrenner meer hebben... met Jurgen van der Broek, want die is inmiddels uit de koers. Maar ze hebben natuurlijk wel nog Philippe Gilbert. En ik sprak zojuist even met mijn buurman, met Oscar Pereiro. En die zegt ook van ja, niemand in het peloton wil eigenlijk... dat Thomas Verkler na vandaag die gele trui gaat aantrekken. Het is hetzelfde als wat wij wel eens horen van onze analyticus... Uh, die toch ook uh, regelmatig roept van, nou ja, de, uh, Verclair, hij is niet geliefd in het uh, peloton. Uh, de renners die hebben helemaal geen zin dat hij daar vanavond staat te stralen op het podium. Vandaar dus dat het uh, tempo weer flink wordt uh, opgeschroefd. Maar we hebben nog steeds vijf koplopers. Vijf minuten en 49 seconden is het verschil de afdaling. Daar is het peloton inmiddels mee bezig. Maar de kopgroep volgens mij, Sebas die zijn weer aan het klimmen. Hè? Ja, dat klopt. De vijfde klim van de dag, de Cort de la Chevade zijn we mee bezig. Smal weggetje, mooi door het bos heen. Ze wurmen wij ons op dit moment omhoog. Weer naar de voorkant. Want we hebben het nog even geprobeerd om de losse interviewmicrofoon te maken. Maar helaas, die is kapot. Daar zal wel een paar centimeter regen te veel in staan, denk ik. Na al die regenbuien van de afgelopen dagen. En trouwens ook van vandaag nog in de eerste uren van de wedstrijd, eerste anderhalf uur. Maar nu is het mooi weer geworden. Dat betekent dat we toch een beetje zitten te puffen voor de eerste keer weer stijden In ons dikke winterpak achter op de motor. De zon schijnt en de lucht is Helemaal aan het opklaren achter de vijf koplopers die er natuurlijk nog altijd zijn met die ruime voorsprong. Fletchia in die kopgroep, daarachter uh, Vuckler de best geklasseerde dus. De op 1 na best geklasseerde is trouwens Louis Leon Sanchez van Rabobank. Op 3 minuten en 23 staat hij van Torresoft, Dus hij kan ook een uh, goede zaak gaan doen in het algemene klassement. En ik vind het wel goed dat uh, Sanchez mee is gegaan. Nu het allemaal zo tegen heeft gezeten de afgelopen dagen bij de ploeg met uh, de valpartij van Geesink. Tijd. Verlies van Geesink, het twijfelachtige van Robert Gezink. Nu dan iemand in de ontsnapping meesturen om te kijken of die kan gaan strijden om die dagzegen. En dat gaat er steeds dikker in zitten. En stel je nou voor dat Luis Leon Sanchez wint in de omgeving waar hij alles in etappe won. Dan is in één keer de moraal bij de Rabobank weer een stuk beter. Zo is het maar net. Vijf minuten en veertig seconden hebben de koplopers nog. Na vieren, dan volgen we natuurlijk weer de negende etappe. U uh, hoort hoe ze de berg op gaan. U hoort hoe ze finishen. En dat hoort u bij Tom van het Hek en Aard Vierhout. Ik ga alvast mijn spullen pakken, want we gaan naar Utrecht. Radio Tour komt naar u toe deze zomer. Morgen vanaf twee uur op het Domplein. Ik ga alvast rijden. <lacht> Tom van het Hek heeft zijn mond vol. Veel plezier bij hem. Het komende uur van Radio Tour de France. Tot morgen, wat mij betreft. Aan het einde van elke Radio 1 Toerdag